U. Dit is Jeroen Jepke met het NOS-journaal. De onweersbuien die aan het eind van de avond over het land trokken. hebben vooral in het noorden en oosten van het land branden veroorzaakt. In Opmarsum in Twente kwamen 2000 biggen om bij een brand in de stal. In Bennekom ging een woonboerderij volledig verloren. Ook een boerderij in het Gelderse Winsen raakte zwaar beschadigd.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 Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd... maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie. Nou, zo te horen hebben we hier wel uh, weer bericht. Het regent. Maar wat geeft het? De muziek is mooi, koffie is goed en we zijn allemaal gezellig. Thank you. Nee, en uh, niet van de band waarvan ik dacht dat die was. Dit is weer zo'n uh, ja, een, een coverband. En die noemen zichzelf ze uh, The Scorps. En ik zou zeggen van uh, lekker blijven doen, maar doe me plezier. Geen platen meer maken. Deze wel natuurlijk. Foo Fighters, Learn to Fly. gaan lekker verder. Rustig afbouwen of opbouwen of afbreken net wat je wil I'm Nou, je krijgt er een houten hart van of niet? Geweldig. Metallica, nothing else matters. Voor iedereen die net wakker is, vrij is vandaag of onderweg is. We hebben allemaal hetzelfde weer, geloof ik. <laughs> nou ja, goed. Denk er maar zo over na. Dan moet je gewoon geen traan omlaten, zeg maar. En zo denkt Ozzie er ook over. Je luistert naar de nacht van de ruisende brok, <laughs> de bruisende rok natuurlijk. Een hele goede morgen. Als hij Ortborn met de uh, no Hij kan het wel. Hij kan het echt wel. Als hij maar wilt. <laughs> Jeluzet Nazir Wem. Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist En uh, het programma waar wij uh, al zeven uur mee druk zijn. is de Nacht van de Bruisende Rock. En is dat nu toe uh, is het uh, aardig goed gelukt. Ik heb meer muziek als tijd. Helaas, Pindagaas. Maar we hebben nog 30 minuten. Hè? Ongeveer 30 minuten zet even eventjes door met uh, een nieuwe formatie, uh, niet nee, een oude formatie, maar uh, toen die tijd een nieuwe zanger erbij gekomen en het is een, uh, een nummer van Rainbow. Ja, ja, ja, ja. Ik moest, uh, ik moest er geen voorbij komen natuurlijk. Dat doe ik ook met dit nummer. Anastasia. En dat is van Slash. Rustig, rustig, rustig, rustig. Afbouwen. Richting 7 uur. Koffie, hamburgertjes. Of oh, misschien wel een uitsmijdertje. En als deze jaar van Slash en de laatste 30 minuten zijn ingegaan... jongens, jongens, jongens, jongens. Dan hebben we er straks weer 7 uur op zitten. Het is veel te kort. Maar ja, goed. Ik zit te wachten op een goede sidekick. En uh, ja, zijn naam uh, is nog niet bekend. Nee? <lacht> Albert Jan. <lacht> en uh, nou, we gaan eens kijken wat de volgende nacht wordt. Moet je maar eens even op, uh, op Facebook kijken. Volgende mij is de nacht van... Uh, van, van, van reggae, maar ook de reggae. de nacht van de Jostieband. Die komt ook nog. Ik ga dat eens hier live komen optreden. Want het wordt helemaal feest. Maar ook de nacht van uh, het kaarslicht. Ja, dan ja. komt het beest ermee los hè: De Wezel. De Kult. Ja, dat had je niet die tijden. Je had de cult en uh, de nieuwe wave. Uh, toen ging ik nog mee. Punk, uh, daar heb ik me nooit aan gewaagd. Want uh, ik kreeg dat kapsel toch niet voor mijn kamer. Dat lukte toch helemaal niet. Maar dat geeft niet. Toen uh, kwam op een gegeven moment de nieuwe wave. Toen uh, kwam de Cure, die kwam uh, dus ook. En uh, dat was meer mijn, uh, mijn pakje aan. Helemaal zwart en het, het haat trouwens ook. Zie je op het moment niks van. En had ik ook echt recht op de kop staan. Nou ja, zo liepen wij er in Deventer allemaal bij, eigenlijk. Het was eigenlijk onze klederdracht. <laughs> we zullen eens even kijken of we nog iets hebben van die jongens. Robert Smith zijn gang, The Cure, The uh, Forest. Ja, heerlijke tijd was dat. Toen, uh, toen liepen we allemaal nog rustig over straten, zo. Dat kon allemaal. Tegenwoordig kan dat niet meer. Maar ja. We doen het er maar mee. En we zijn toch in die tijd bezig. We zijn er in de jaren... Uh, ja, het de, de 70 en de jaren 80. En er kwam toen ook een bandje tegen. Uh, dat was ook New Wave. Maar het nummer was wel heel erg goed. Het was een beetje commercieel, maar het kon ermee door golden brown texture like sun lays me down with my mind she runs throughout the night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 De stringless met Golden Brown. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat waren nog steeds tijden. En uh, soms denken we wel eens van. Ik mis die tijd. Maar aan de andere kant, ach. Er komt zoveel voor terug, hè? Overlaydown, status quo. Francis Rossi met zijn haar in een bosje. Die komt er ook wat van. En dan komt de meiden van Hart uh, trouwens ook. Ik kwam met nummer Barracuda. Van uh, Uit het Niets in één keer. En daar was die. Ja, Nou, mijn, mijn stem klinkt niet zo zoet als die dame. Maar ja, goed, wij kunnen niet alles hebben, natuurlijk. Wat ik wel heb, natuurlijk. Is dat dat jongens weer in de stad zijn, natuurlijk. Eén jongetje zit nog in Mallorca, maar die komt van de week weer terug.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 Will and if the boys wanna fight, you better let them. Let you rocked in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, and won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again. Ja, de boys are back. Nee, de boys, die gaan zo meteen weer. Nog <laughs> een kleine vijf minuutjes en dan uh, zit deze nacht van de Bruis de Rock zit erop. En uh, ik neem alvast rustig afscheid van jullie. Ik, ik wil iedereen bedanken die je uh, die, uh, verzoekjes heeft ingediend. Ik wil ook iedereen bedanken die geen verzoekjes heeft ingediend. He, gewoon alles in één keer. We maken helemaal niks uit. Dan vergeet ik ook niemand. Maar één iemand wil ik toch wel even speciaal bedanken. Want die heeft toch de hele nacht uh, een beetje ja, erbij gezeten. Hij zit wel thuis, maar goed... Uh, hij hield de boel wel goed in de gaten. Uh, Albert-Jan Vos, hartstikke bedankt, man. Ik vond het reuze gezellig. En ik kijk uit naar de nacht dat, uh, dat wij het met z'n tweeën gaan doen. Dat wij in ieder geval uh, samen een programma maken. Want, oh, oh, oh, oh, oh, als we dan nog niet de, door de politie hieruit worden gehaald. Goed zo. In ieder geval, iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, ik zou zeggen, tot uh, de volgende keer. Het zal een uitzending worden van twee uurtjes, denk ik. Toch een samenvatting van uh, de nacht van uh, Bruisende Rock. En dan moeten we nog even kijken wanneer we dat gaan doen. Maar uh, het zit er wel aan te komen. In ieder geval, uh, tot dan. En ik zou zeggen van, uh, van Albert-Jan: deze is voor jou. Ja, we gaan echt de laatste minuutjes in. Uh, ik kreeg uh, mijn vingertjes met moeite van de schuifknopjes af. Want ja, ik wil dat natuurlijk niet. Ik ga het liefst, uh, het liefst gewoon door. Maar ja, het is niet anders, zeg ik altijd. Je hebt in ieder geval zeven uur lang kunnen luisteren naar de beste rock. En misschien voor je er wat bij zitten, misschien voor je er niks bij zitten. Maakt helemaal niet uit. Een goede kok kan uh, heel goed koken, maar niet koken in alle monden, zeg ik altijd. Ik ga er met dit nummer uit: nummer van uh, Europe. De Final Countdown vertellen gewoon rustig af tot uh, de klok van 7 uur. En dan gaat de schuif dicht. En dan gaat het reguliere programma van ZFM gaat verder. Ik zou zeggen blijf kijken, blijf luisteren, blijf schrijven. En vooral blijf bruisen. Dankjewel.